De tovenaar van Os, in het land van de knipoogjes. Doortje, de blikkenman, de vogelverschrikker en Toto wisten dat ze inderdaad geen andere keus hadden dan de boze heks van het westen te verslaan. De volgende morgen vertrokken ze al vroeg. De bewaker van de poort zette hun brillen af en deed de poort open. Welke weg moeten we nemen naar de boze heks van het westen? vroeg Doortje. Er bestaat geen weg naar die boze heks, antwoordde de bewaker van de poort. Er is niemand die haar wil opzoeken. Hoe moeten we haar dan vinden? vroeg Doortje. Als jullie naar het westen lopen, zal de boze heks jullie wel vinden. En dan worden jullie haar slaven, net zoals de knipoogjes, zei de bewaker van de poort. De vijf vrienden vonden dat een heel griezelige gedachte... Maar ze begonnen toch naar het westen te lopen. Dortje droeg nog steeds de satijne jurk die ze in het paleis had gekregen. Maar tot haar verbazing zag ze dat de jurk sneeuwwit was geworden. De boze heks van het westen had maar één oog. Maar daar kon ze dan ook heel goed mee kijken. De heks zat bij het raam van haar kasteel en keek naar buiten. In de verte zag ze de vijf vrienden aankomen. Woedend blies ze op een zilveren fluit. Meteen kwam een troep wilde wolven de kamer in. Er zijn vreemdelingen in mijn gebied, riep de heks. Ik heb slaven genoeg, dus moeten jullie hen doden. De wolven gingen meteen op weg. Gelukkig had de blikke man hen horen aankomen. Hij sloeg de kwaardadige wolven met zijn bijl allemaal dood. Doortje beefde van angst toen ze de dode wolven zag. De boze heks keek naar buiten en zag wat er met haar wolven was gebeurd. Ze werd verschrikkelijk boos. Ze blies opnieuw op haar zilveren fluit. Meteen kwam er een zwerm wilde kraaien de kamer vliegen. Ga naar die vreemdelingen toe en pik hun ogen uit, zodat ze blind worden, zei de boze heks tegen de kraaien. Daarna mogen jullie hen in stukken scheuren. Zodra de vogelverschrikker de kraaien zag aankomen, zei hij tegen zijn vrienden dat ze voorover moesten gaan liggen, zodat de kraaien hun ogen niet konden zien. Zelf had hij geen ogen, dus hij hoefde niet bang te zijn. Hij pakte alle kraaien bij hun nek, draaide hen in het rond en gooide alle kraaien achter zich neer. Toen de boze heks van het westen dat zag, werd ze nog veel bozer. Ze riep twaalf van haar knipoogjeslaven bij zich. Pak de speren en gaan de vriendelingen doden, zei ze. De knipoogjes vonden het verschrikkelijk, maar ze konden niet anders dan de heks gehoorzamen. Maar toen ze vlak bij Doortje en haar vrienden waren, begon de leeuw te brullen. De knipoogjes holden zo hard ze konden terug naar het kasteel. De boze heks raakte buiten zichzelf van kwaadheid. Ze stampte met haar voeten op de grond, trok aan haar haren en knarste met haar tanden. Er was nu nog maar één oplossing. Ze moest de gouden muts opzetten en de gevleugelde apen roepen om haar te helpen. Ze zette de muts op haar hoofd en riep, Appe, peppe, zizi, zoezie, zik. Plotseling klonk het geluid van vleugels en toen kwamen er een heleboel apen door het raam naar binnen vliegen. Elke aap had een paar grote sterke vleugels. De aanvoerder van de gevleugelde apen, die veel groter was dan de rest, zei Dit is de derde keer dat u de gouden muts hebt opgezet. Het is dus de laatste keer dat we hulp kunnen bieden. Ik geloof niet dat ik jullie nog een keer nodig zal hebben, zei de boze heks. Jullie hebben me geholpen om de knipoogjes tot slaven te maken. En jullie hebben me geholpen tegen de grote tovenaar van Os. Ik heb nog maar één opdracht. Ik wil dat jullie de vreemdelingen doden, behalve de leeuw. Die wil ik als rijdier gebruiken. De wens zal worden vervuld, zei de aanvoerder van de gevleugelde apen. De gevleugelde apen vlogen naar Doortje en haar vrienden. Een van hen pakte de blikken manbeet, beet, vloog met hem omhoog... en liet hem daarna op een paar scherpe rotspunten vallen. Zijn blikken lijf zat vol deuken en hij kon zich niet meer bewegen. Twee andere apen grepen de vogelverschrikker beet... Ze trokken hem uit elkaar en schudden het stro uit zijn hoofd en zijn lichaam. Daarna gooiden ze het hoofd en het bundeltje kleren op de hoogste tak van een boom. De andere gevleugelde apen bonden de leeuw met zoveel touwen vast dat hij niet meer kon vechten. Daarna vlogen ze met hem naar het kasteel en sloten hem op in een grote kooi met sterke tralies. De aanvoerder van de gevleugelde apen vloog met een gemene grijns op zijn gezicht op Doortje af. Maar toen hij de plek op haar voorhoofd zag, schrok hij. We mogen dit kleine meisje geen kwaad doen en ook het hondje in haar armen niet, zei hij. Hij tilde Doortje voorzichtig op en vloog met haar en Toto naar het kasteel. De boze hek schrok wel een beetje toen ze de plek op het voorhoofd van Doortje zag. En ze werd zelfs een beetje bang toen ze de zilveren schoenen aan de voeten van Doortje ontdekte. Maar toen ze in de ogen van Doortje keek, begon ze te lachen. Het kind weet niet dat ze toverkracht bezit, dacht ze. Ik zal haar hart voor me laten werken. Ze bracht Doortje naar de keuken en zei dat ze alle potten en pannen schoon moest maken. De volgende morgen liet de boze heks van het westen de arme Doortje nog harder werken. Gelukkig durfde de boze heks Toto niet van Doortje af te pakken. Doortje sliep s'nachts in de kooi waarin de leeuw was opgesloten. Dan legde ze haar hoofdje op zijn zachte manen en fluisterde ze met elkaar over hoe ze zouden kunnen ontsnappen. De boze heks wilde natuurlijk heel graag de zilveren schoenen van Doortje afpakken. Op een avond legde de boze heks midden op de keukenvloer een ijzeren staaf die ze daarna onzichtbaar maakte. Toen Doortje de keuken inliep, viel ze over de staaf en verloor een van haar zilveren schoenen. De boze heks gaf een schreeuw van vreugde en pakte de schoen vlug op. Geef mijn schoen terug, riep Doortje. Niks daarvan, krijste de boze heks. Ik houd de schoen en op een dag zal ik ook de andere te pakken krijgen. Doortje werd zo boos dat ze een emmer water pakte en die over de boze heks hoorde. De boze heks begon te schreeuwen en Doortje zag tot haar grote verbazing en vreugde dat de boze heks begon te krimpen. Kijk eens wat je hebt gedaan, schreeuwde de boze heks. Van water ga ik smelten. Even later was er niets meer over van de boze heks. Op de stenen vloer lag alleen een grote plas bruin water. Doortje pakte vlug de zilveren schoen op en holde naar de leeuw. De leeuw was heel blij dat de boze heks was gesmolten en de knipoogjes dansten van blijdschap. Toen Doortje vertelde wat er met haar vrienden was gebeurd, zeiden de knipoogjes dat ze allemaal naar de blikken man en de vogelverschrikker zouden gaan zoeken. De volgende ochtend vroeg ging een groep knipoogjes naar de rotsen waar de gevleugelde apen de blikke man hadden laten vallen. Ze legden hem op een draagbaar en brachten hem terug naar het kasteel. De smid begon meteen aan de blikke man te werken. Hij hamerde en poetste net zo lang tot alle deuken verdwenen waren en de blikke man glom als een spiegel. Hij was zo blij dat hij begon te huilen. Doortje veegde vlug zijn tranen weg omdat ze bang was dat hij zou gaan roesten. De ochtend daarop gingen Doortje, Toto, de blikke man en de leeuw op zoek naar de vogelverschrikker. De blikke man hakte de boom om waarin het hoofd en het bundeltje kleren van de vogelverschrikker terecht waren gekomen. Doortje haalde alles uit de takken. De vrienden vulden de kleren en het hoofd met vers stro en daar stond de vogelverschrikker weer voor hen. Hij was zo blij dat hij zijn vrienden omhelste en ook de knipoogjes. De vrienden bleven een paar dagen op het kasteel. Maar Doortje moest steeds aan tante Emma en om Hendrik denken. Op de vierde dag zei ze... Laten we teruggaan naar de grote tovenaar van Os... en hem vertellen dat de boze heks van het westen is verdwenen. Zou de grote tovenaar van Os zijn beloften aan Doortje en haar vrienden nakomen? Lees en luister verder op bladzijde 43.